Ontzocht wordt nog wel waar het vlees met het medicijn erin is gebleven. Belangrijkste onderzoek naar de gaswinningen in Groningen... kan niet voor 1 december klaar zijn. Dat heeft minister Kamp gezegd in de Tweede Kamer. Na aanleiding van de beving in het gebied... zou een deel van de Kamer de boningen het liefst nu stopzetten. Maar daar is geen meerderheid voor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 De ANWB verwacht geen extreme avondspits. Het verkeer zou zich goed aanpassen aan de weersomstandigheden. Rijkswaterstaat heeft uitgebreid gestrooid op de snelwegen... en de provinciale wegen. Er is genoeg verkeer op de weg om het zout in te rijden... waardoor de gladheid op het grotere wegennet meevalt. Toch moeten weggebruikers plaatselijk nog rekening houden met IJssel. En Vooral in het oosten kan dat een probleem zijn. Door de gladheid zijn er vanochtend diverse ongelukken gebeurd. En dan vooral in het westen van het land. Er ontstonden lange files. Personeel van verpleeghuis het sarfati in Amsterdam... heeft opnieuw het werk neergelegd. Volgens vakbond Affacabo FNV heeft de directie niets gedaan... met het onlangs aangeboden actieplan van de medewerkers. Het is de vijfde dag in korte tijd dat de medewerkers het werk neerleggen. Ook morgen zullen ze niet aan de slag gaan. Ze vinden de werkdruk te hoog en vragen zich af of de 3,5 miljoen... die zorgaanbieder Amsta van de overheid krijgt, wel goed wordt besteed.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 Ik vind dat in alle gevallen de onderste steen boven moet. Het is niet toelaatbaar um, dat mensen weg zouden kunnen komen... die wel strafbare feiten gepleegd hebben... als dat niet uh, helemaal tot de grond toe is uitgezocht. En als het OM strafbare feiten constateert, doet de minister aangifte. Halsema omschrijft de gebeurtenissen bij Amarantis... als niet onwettig, maar wel onwenselijk. Dan het weer. In het westen, zuiden en middel, dus, midden, dus uh, ijzel en sneeuw. Pas in de avond en nacht loopt de temperatuur op... en verdwijnt geleidelijk de gladheid, laatste morgenochtend in het oosten. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. En 2 tot 6 graden staat weinig wind en er valt een enkele winterse bui anuw ah, verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet al te druk. Ondanks de gladheid in het midden en oosten van het land. Maar Amsterdam is wel een uitzondering, want daar zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A10 Zuid bijvoorbeeld, richting Amersfoort. Daar staat file vanaf de A10 West bij Westpoort tot aan Zeeburg 15 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Maar dat heeft ook gevolgen voor de wegen die daarop aansluiten. De A1 vanuit Amersfoort loopt vol, voorknopend Watergraafsmeer 7 kilometer. De A4 vanuit Den Haag, voorknopend de Nieuwe Meer ook 7 kilometer.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 Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Zometeen tijd voor ons eigen politieke vragenuurtje, maar eerst dit. Politiek, politiek, politiek, politiek. Het parlement, het spel en de knikkers. Politiek, politiek, politiek. Deel 3, de voorzitter. U ja. ervoor gekozen en u had... De kans om samen met de VVD en het CDA dit land verder te besturen. Om te zorgen dat Nederland sterker uit de crisis zou komen. Daarvoor heeft u niet gekozen. Voorzitter, voorzitter. Uh, alstublieft. Daarvoor heeft u niet gekozen. Vierde voorzitter. voorzitter. Dus voorzitter. Zeggen, voorzitter, voorzitter, de VV heeft er niet voor gekozen. Als u het wordt u vermijdt, scheelt een hoop. Anouska van Miltenburg, Tweede Kamervoorzitter sinds vorig jaar. Er is één... Belangrijke gewoonte hier tijdens het debat. En dat is dat de politici spreken via de voorzitter. Waarom is dat eigenlijk nodig? We leven in 2013, zou je zeggen. Parlementariërs kunnen toch makkelijk het woord tot elkaar richten? Uh, ja, maar je praat als parlementariër niet namens jezelf. Het is niet een discussie zoals je die thuis soms hebt hè, met, je, met je partner of met je kinderen. Je praat hier als parlementariër namens je fractie en feitelijk namens alle mensen die op jou gestemd hebben. Het klinkt zo ouderwets. Um, ja, nou ja, weet je, het is zo, um, als je via een derde persoon praat, dan voorkom je soms ook dat de emoties wel heel erg oplopen. En door via de voorzitter te spreken, voorkom je soms dat, uh, dat er grote ruzie ontstaat. Het is ook niet zo dat ik als voorzitter elke keer zeg van je moet via de voorzitter spreken. Dan haal je ook een beetje de dynamiek uit het debat. Um, maar als de emoties oplopen, is het soms van belang om het wel eventjes te benadrukken. Maar die politici zijn toch geen kinderen? Uh, nee, ze zijn zeker geen, uh, geen kinderen. Maar soms moet je ze wel even aan helpen herinneren... wat de spelregels zijn. Ik zal het even uitleggen, meneer Monash. Als oh, u iemand hier. uitdaagt. Ik mocht het ook niet. Als u, ja, maar op de manier waarop u meneer uh, Frits me aanspreekt... Uh, zal hij altijd een, een volgende interruptie uh, uh, vragen. Daarom zeg ik tegen u, spreek via de voorzitter. En daarom zeg ik ook tegen iedere spreker: daag de ander niet uit. Het is uh, een veel... Uh, voorkomend misverstand, dat bij leden... maar zeker ook bij mensen die kijken naar een debat... die denken dat je altijd maar al je vragen moet kunnen stellen... en onbeperkt lang aan het woord mag zijn. En dat is gewoon niet het geval hier. Ja, dat is het gevoel. Hè? Men denkt dan van uh, het debat vindt hier plaats. En de politie hebben ook nog wel eens de neiging natuurlijk... om die tijd en ruimte dan ook volledig te nemen. Maar zo werkt het dus niet. Uh, nee, want uh, we hebben met elkaar nogmaals afgesproken hoe lang ze mogen spreken. En dan geeft de voorzitter soms een seintje van u heeft nog heel even de tijd... maar u heeft nog tien seconden of u heeft nog een minuut. Uh, dus afhankelijk van wat je daarover afspreekt met een lid. En dan moeten ze ook echt afronden. En dat wordt natuurlijk wel eens als irritant uh, ervaren... want meestal willen mensen meer zeggen als dat ze de tijd hebben... die ze ervoor hebben gekregen. Manuska van Miltenburg, hoe typeert u uzelf als voorzitter... Ja, ik vind het moeilijk om mezelf uh, te typeren. Pittig? Ja, ik ben wel een strenge voorzitter. Uh, en ik hou heel erg van een snel debat. Dat je korte vragen stelt, kort antwoord. Ik vind ook dat ministers antwoord moeten geven. Dus ik erger me er zelf ook een beetje aan. Uh, de deed ik als Kamerlid, uh, uh, altijd al. En als voorzitter ook nog dat, dat er een hele volge taalgebruik en veel moeilijke termen. Dus daar probeer ik een beetje op te letten, een beetje pit en snelheid in het debat. Klaas Dentek met Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg. Het vragenuur met vandaag. Van het Dagblad en Bram van Nooijek, fractieleider GroenLinks in de Tweede Kamer. Welkom, dames en heren. Goedemiddag. Uh, even een reactie op de reportage van Klaas. Uh, het gesprek met uh, voorzitter Anouska van Miltenburg. Uh, Nienke de Zoete. Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, die hele discussie over via de voorzitter spreken, dat verbaast mij ook nog wel eens. Uh, ja, je ziet dat er natuurlijk nu wel ook wel wat kritiek op haar is. Ik weet niet, misschien moeten we dan ook even naar de geachte afgevaardigde. Maar je ziet wel dat zij nogal, uh, dat was gisteren ook weer in het debat, heel vaak een beetje de confrontatie opzoekt op rare momenten... afgezien van dat hele gedoe van via de voorzitter spreken. Maar gisteren begon Jacques Monasje in een debat... ja, inderdaad wel een beetje op de man te spelen. Maar ja, ja dat, daar kan je van houden of niet, maar dat mag wel. En dan ging ze een hele discussie met die aan dat dat niet mocht. En dan weet ja, je dat je denkt, waarom ga je, ja, waarom ga je daar nu ja. een punt van maken? En daar kwam ze dan, daar kwam ze dan ook niet helemaal lekker uit. Gerard, ja, ja, je, ziet, je ziet dat ze nog echt in de, in de, in de beginfase zit van haar voorzitterschap... En, ja, ik kan me ook herinneren uit het verleden dat uh, de meeste voorzitters... en dat zeggen mijn collega's ook die hier al langer zitten... Mm -hmm. dat de meeste voorzitters wat tijd nodig hadden om echt hun stijl te vinden... en uh, de goede toon. En inderdaad, ik ben het wel met Nienke eens... dat ze soms wat, wat, wat rare momenten kiest om ineens uh, heel erg haar mm -hmm. punt te maken... en andere momenten weer dingen laat lopen waarvan ik denk van... nou, nu zou je wel wat mogen zeggen. Ja. Waarom van je? Een kwestie van inderdaad, eigen stijl vinden, maar natuurlijk ja. ook van autoriteit verwerven. He, je moet dus net als bij een scheidsrechter in een voetbalwedstrijd, als je bekend staat als een hele. Ja, goede scheidsrechter, Dan kun je meer toelaten... dan wanneer je die positie ja. nog niet hebt. Nou, mm -hmm. zo is het ook in de Kamer. Het is ook soms ook best ingewikkeld, zeg ik ook heel eerlijk. Je hebt negen oppositiepartijen... die soms alle negen tegelijk bij de interruptiemicrofoon uh, ja. staan. Maar goed, ik, uh, ik heb uh, niks te klagen. Ik vind het argument over, van... ja, maar je moet de voorzitter, want dan, anders gaat, wordt het zo emotioneel. Ja. Dat vind ik nou juist niet zo'n sterk argument. Want ik vind er niet zoveel op tegen. Het gaat vaak om hele grote vraagstukken, wel hele grote grote belangen van mensen op het spel staan... dat dat bij tijd en een beetje emotioneel is. Vind ik nou niet of eerlijk. Of dat je elkaar een beetje uitdaagt. Dat mag in een debat toch ook wel? Uiteraard, ja. Maar, maar dat, dat vindt deze voorzitter... Ja, maar, nou, nou, dus nou, dat het, is, het principe is dat alle voorzitters, van alle voorzitters moest dat. En inderdaad, ja, ja, dat is gewoon wat Gerard inderdaad. ook zei... Ik, bedoel, ik ga niet verbeteren, was ook heel veel kritiek op in het begin... en die verliet het binnenhof als koningin. Ja, dus, ja. Uh, ja. Kan zo, het goed komen. Meneer ja. van Ooy, ik zou er vanaf af willen dat we hier de voorzitter praten? Wat Zegt mij betreft uh, is dat uh, het creëren van een afstand... Uh, door via de PC, via de voorzitter, te spreken, niet per se nodig. En het, inderdaad, je ziet al dat het natuurlijk steeds, hè, als het al steeds nodig is, dat de voorzitter de leden van het parlement. Soms laten dat, ze het ook lopen. Daar, en soms laten ze het dan lopen, dat is bijna ja. onvermijdelijk. Dus ik denk dat het geen kwaad zou kunnen om dat nee. af te schaffen. Oké, okay, laten we even napraten over het sluiten van het woonakkoord, ook wel het. Carnavalsakkoord genoemd. Wie heeft die term gemunt trouwens? Ik las het voor het eerst in de Volkskrant of in de nee, Telegraaf. Telegraaf vanmorgen. Oh, Oké, okay. ik zag het gisteren op Twitter voorbij komen. Oké. Okay. Um, ja. het... Het was geloof ik dinsdagavond inderdaad dat het gesloten werd. zoals dus het nog net carnaval. Ja. Ja. Maar er, er zijn ook oppositiepartijen die liever spreken van het As-Woensdag-akkoord. Ik heb al Blokkendoos-akkoord gezien. En Paas met Den Bijbel. Maar dan hebben we het meer over de coalitie. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus, Fantastische namen. Ja, ja. Zeg, je mag het daar nooit naar, naar, naar, naar vragen. Want dat is te banaal. Ik doe het toch, want daar gaat het hier om. Gerard. Wie heeft er gewonnen? De coalitie, omdat er nu een meerderheid lijkt te zijn voor dat woonakkoord in de Eerste Kamer. Uh, daar moeten we nog afwachten trouwens. Of de oppositie die de scherpe kanten van die voorstellen over dat wonen en huren en hypotheken afgehaald hebben? Ja, zoals altijd ligt natuurlijk de waarheid een beetje in het midden. Want uh, Blok zat met een heel groot probleem. Dat was natuurlijk als hij nu geen akkoord had weten te sluiten, dat ook op steun in de Eerste Kamer kan rekenen. Dan uh, ja, was eigenlijk eigenlijk het eind van zijn ministerschap in zicht geweest. Want dat uh -huh. had hij verder dan deze erg, jaren. Ja? Nou ja, wat moet hij dan verder deze verder. jaren doen? Hij is minister van Wonen en van Rijksdienst. En, uh, ja, maar aan de andere kant, ja, als je gisteren het beeld zag rond die persconferentie... waarbij Blok zit, geflankeerd door drie oppositieleiders... en uh, Zelstra en Samson als jongens op de eerste rij... Ja, dat was wel even van, uh, wij hebben nu vandaag even gezegd ja. uh, hoe het moest. Uh -huh. Nienke de Zoete, is dit? ik vraag het jou op een andere manier. Is dit voor de coalitie een pirsoverwinning? Want er komen nog een hele hoop akkoorden aan. En de, en de Kamer, de oppositie ruikt nu bloed. Of die hebben wat in hand. Die denken, hé, dat valt een hoop te halen. Volgende keer, met een volgend akkoord, gaan we nog een paar stappen verder. Nou, ik denk dat de oppositie eigenlijk dit al de hele tijd zag aankomen. Alleen dat het nu pas tot de coalitie is doorgedrongen. En dat heeft niet per se te maken met nu. Want ik denk dat als je, als je de vraag wie heeft er gewonnen... ik denk dat de uh, coalitie... nee, sorry, de oppositie, dus de gedoog oppositie... om ze dan maar even nu zo te noemen... het beste gevoel hebben overgehouden mm -hmm. aan deze weken. Dus dan zou ik hun de winst gunnen. Um, maar daar komen natuurlijk nog een heleboel dossiers aan. Maar het rare is ja, dat wisten we al de hele tijd. Maar en daar hebben ze toch heel gemakkelijk over gedaan. Maar zou het nou zo zijn dat ze te gemakkelijk gedacht hebben over het geheel? Of hebben zij het CDA... Specifiek het CDA verkeerd ingeschat en gedacht. Dat is de bestuurderspartij. Die hebben dat van dat oppositie voeren, eigenlijk toch nog in kaas vergeten, willen dat ook niet. Die zullen niet zo hun eigen koers gaan varen. Ik heb steeds het idee dat ze zich gewoon voornamelijk in het toch wel meegaan van het CDA hebben vergist. Bram van ooy ik zou daarin kunnen zitten voor een nou, deel Nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat ze. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar kijk, ik denk dat ze. De laatste maanden, de, eigenlijk de eerste maanden van het kabinet ook vooral bezig zijn geweest om het hele wankele regeerakkoord, wat eigenlijk uit twee delen bestaat, een VVD-deel en een Partij van de Arbeid deel. Om dat, <kijkt> la, laat ik zeggen, te integreren in een. In één geheel, dat is al ingewikkeld genoeg. En dat je dan vervolgens nog eens een keer daar niet voldoende aan hebt. En dan nog eens bij andere partijen moet, uh, moet aankloppen, dat lijkt inderdaad een beetje daardoor op de achtergrond geraakt te zijn. Wa wa waardoor het kabinet nu in feite met de schrik is vrijgekomen. He? Het is net op het allerlaatste moment zou je ja. kunnen zeggen: is het, uh, is het nog goed gaan? Het kabinet. Maar kun je dan moest wil? Win nou ja, ze moesten winnen. Want als ja. ze niet zouden hebben gewonnen, dan was wellicht niet alleen ja. de positie van de, de minister Blok, maar toch van het hele kabinet wel een beetje wat meer uh, in de lucht komen daar. Ja. Ze moesten winnen. Ik denk dat, dat ze ook gewonnen hebben. Ja. Ze hebben toch een groot gedeelte van de plannen... die ze wilden... Uh, eh, We hebben, hebben gezegd, wij hoorden niet bij die uh, gedoogde coalitie. We hebben gezegd, wat er nu ligt is beter dan wat er was. Maar het lijkt natuurlijk nog wel heel erg veel op wat er was. Het is nu niet 2 miljard, maar 1,75 mm -hmm. miljard. Uh, om maar eens wat te noemen. Ja. Uh, de huren voor mensen met lage inkomens... die gaan gewoon nog steeds net zoveel omhoog... als in het uh, vorige akkoord. Uh, dus... Dus ik denk dat de coalitie heeft gewonnen, wat mij ja. betreft. Ja. Oké, okay, Gerard. Eh, gisteren euforie. Hè, het is gelukt. Zweet van het voorhoofd enzovoort. Hm. Maar ze, hadden, ze waren daar nog niet mee klaar. Of de kritiek barstte los uit het veld. Van hoogleraren, van brancheorganisaties, van banken. Noem het maar. Iedereen. Een vereniging Eigen Huis, eh, et cetera. Zou dat... De, de houding van de Eerste Kamer nog kunnen beïnvloeden. Dat de Eerste Kamer denkt, ja, we hebben eigenlijk wel een deal gemaakt... met de jongens en meisjes uit de Tweede Kamer. Maar als we dit allemaal horen, we laten dat even op ons inwerken... dat gaan we niet doen. Nou ja, goed, ik heb gisteren bijvoorbeeld uh, kort na het sluiten van het akkoord... met Kees van der Staaij van de SGP gesproken. Dan de kleinste partner, zeg maar, in dit uh, akkoord. De SGP. Ja, van de SGP. En uh, toen zei ik ook van heb je garantie dat de Eerste Kamer instemt? Zei die, nee, garanties hebben we niet. Maar goed, er is wel ruggespraak geweest met de senatoren. En die erkennen op zich ook wel dat het politieke primaat, dus zeg maar welke koers kies je, dat dat meer bij de Tweede Kamer ligt. Uh, en de Eerste Kamer heeft natuurlijk meer een, een, een rol als, als controleur in mm -hmm. de wet goed in elkaar. Heeft het geen uh, hele rare effecten? Nou... Ja, maar uiteindelijk is het afwachten. En ik denk uh, dat juist ook die periode tussen dinsdagavond en, en gisterochtend... even is gebruikt om toch nog even met de senatoren te bellen... en goed uit te leggen wat de bedoeling is. Nou, Ik denk dat voor alle partijen in de oppositie geldt... dat door de nu ontstaande situatie... dat ook de, laat ik zeggen, de politieke afstemming tussen Tweede en Eerste Kamer... gewoon wat hechter is geworden. Hè? Dus formeel klopt het natuurlijk mm -hmm. dat de Eerste Kamer echt een andere rol heeft. Ja, maar die, heeft. Die, die, die barrage van kritiek van duizend en één kanten... Ja. gaat die niet een eigenstandige rol spelen? voor die Eerste Kamer. Want hoe lang duurt het nog... voordat zij daarover gaan vergaderen? Hè? Dat kan allemaal in die niet tijd dat allemaal lang. doorwerken. Ja, ja ik, ik zou bijna toch wel denken dat mijn collega's in de Tweede Kamer... die dit akkoord gesloten hebben, dat niet gedaan hebben... dan nadat ze Ja, ik moet ook zeggen, natuurlijk, hadden, inderdaad, we dat moeten we afwachten... officieel, zijn, ja. maar uh, laten we zeggen, de poppenkast zal wel heel groot worden... als nu in de Eerste Kamer die fracties weer gaan tegenstemmen. Mm. Dus dat Dacht, verwacht maar ik op, absoluut niet. Maar op toekomstige uh, dossiers zou dat natuurlijk zomaar... Ja, neem eens eens. Dus, ja, uh, je, waar, waar, waar GroenLinks bij betrokken zou kunnen zijn, of al is of uh, niet meer is, maar dat is het uh, sociale leenstelsel. Ja. Uh, nou, daarvan leek toch dat, dat de, de steun van GroenLinks daarbij onontbeerlijk was. Althans, daar had het kabinet, dit toch maar minderheidskabinet, laten we het zo noemen, uh, um, zich op, uh, op gefocust. Maar jullie lijken nu toch ook weer niet heel erg nodig. Nou, wij hebben, nou ja, dat, dat hangt natuurlijk ook vanaf wat je wil. Hè. Kijk, het gaat natuurlijk ook niet alleen, lijkt mij tenminste... Als, als je in het kabinet zit om een optelsom... van dat je net aan de 38 zetels komt in de ja. Eerste Kamer. Je kunt soms kiezen of je linksom uh, compromissen wilt sluiten... of rechtsom bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan maakt dat nogal wat uit. Of je met de SGP en uh, uh, 50PLUS of wat dan ook een, een, een deel sluit... of bijvoorbeeld met deze 60 en GroenLinks. Als het. Ja. Dus er zit Veel ook breder draagvlak. En Laten we niet doen alsof het alleen maar een rekensom... Is, want dat rekensommetje kun je waarschijnlijk altijd uiteindelijk wel een keer kloppend ja. maken. Maar het is nooit politiek neutraal. Nee. Het maakt altijd uit. Met ja, je maar je maar ik denk dat, <lacht> dat ze dat eigenlijk met die rekensommetje. Bedoel, misschien zou dat politiek wenselijker zijn voor het grote verhaal, et cetera. Nee, nee. Maar uiteindelijk denk ik dat, oké, okay, dat ze er misschien baat bij hebben om met verschillende coalities te werken. Zeker, want anders zeker. dan word je wel heel afhankelijk van, de, van een ja. paar partijen. Maar, maar dat uiteindelijk gaat het er gewoon om of ze een meerderheid van één ja. zetel hebben. Ja. Ja. Maar ook nou, inhoudelijk, zo, als ja? ik nog één ja, ja, over mag ja. zeggen, want gisteren was het debat over de hoofdlijnen van het sociale eenstelsel. Dan blijkt ja. bijvoorbeeld dat inhoudelijk Partij van de Arbeid en GroenLinks het over een aantal uitgangspunten van waar je naartoe wil met het onderwijs. Ja. In toegankelijkheid, ja. redelijk, ja, ja, toegankelijkheid, kwaliteit, hè, redelijk eens ja. zijn. Nou, Dat zou dan op een gegeven moment aantrekkelijk kunnen zijn. Alleen wij hebben vanaf het begin gezegd uh, wij zijn in beginsel voorstander van een sociale instelsel, maar het gaat ons om een aantal zaken nee, daaromheen nee. die de toegankelijkheid ja. en de kwaliteit van het onderwijs ja. bevorderen. Even. Over de politiek van deze methodiek in zijn algemeenheid. Hè? Wat ik al zei, er komen een hele hoop van dit soort akkoorden aan. Dat leestel is er dus één van, maar er komen er nog veel Verzorg. meer. Dan kan je twee Zorg. dingen verzorgen. Heel belangrijk, Zorg. sociale zekerheid. Nu kun je twee dingen zeggen. Ik zou graag willen jullie kiezen uit één van twee dingen. N Namelijk, dit gaat wennen. Dat zeg ik ook, dat je moet kiezen. En dan zeggen ja. mensen altijd, ik hoef niks. Maar, maar je vroeg het heel beleefd. Ja, ja precies <laughs> toch. Um, uh, uh, dit gaat wennen. Uh, uh, men krijgt er een soort soepelheid in... Het gaat een, steeds een, makkelijker. Een, gaat steeds makkelijker om met de oppositie een deal te maken. De risico's verminderen daar dus. Dat is een goed systeem. kant kun, kun je ook zeggen... het zijn elke keer drempels met politiek brisant materiaal daarin. Dus het is een kwestie van tijd en het gaat mis. Gerard als eerste. Ja, ik... Ik ben geneigd om op zich ja, voor het eerste uh, te kiezen dat het uh, wel gaat wennen. En we zijn er ook al een beetje aan gewend vanuit de vorige periode. Waarbij eerst de SGP natuurlijk uh, gedoogde en de PVV ook natuurlijk. Mm -hmm. En daarna een landakkoord weer werd gesloten door een heel andere coalitie. Uh, waar meneer Van Ooyenks partij ook bij betrokken was. En nu uh, zien we deze combinatie. Ik denk dat het ook wel weer een band schept tussen de mensen die dat akkoord hebben gesloten. Aan de andere kant heb je gelijk, uh, voor het leenstelsel zie ik uh, met deze coalitie geen toekomst. Want uh, nee. uh, CDA en ChristenUnie zijn echt mordicus tegen het mm. leenstelsel. Dus dat ja. uh, gaat niet gebeuren. Linken, als jij zou moeten kiezen. Het gaat wennen. Maar, Toch één ook. Ja. Maar wel met uh, dat er ook wel eens iets mislukt. Hm. Dus, hè, dan, maar dan hoeft het kabinet niet te vallen. Dit was natuurlijk ook weer zo groot. Maar bij wijze van spreken gaat het leenstelsel niet door. ja Dan hoeft niet het hele kabinet te vallen. Nee. Dus, dus, dus het gaat wennen. En de coalitie is zich natuurlijk ook nu wel meer van bewust... dat ze wat strategischer moet gaan overleggen. Want dat heb ik ook van oppositiepartijen gehoord. Van ja, bij de een komt de minister langs... en dan gaat hij naar de fractievoorzitter of naar de woordvoerder. Er was helemaal geen strategie in. Nee. Uh, dus daar zal natuurlijk nu wel wat beter over nagedacht worden. En ja. kijk, voor de oppositiepartijen is het natuurlijk ook een kansje om af en toe mee te praten ja. en in het nieuws te komen. Ja, natuurlijk. Bovendien uh, dus, ja. keus. Nou, het, het went wel, maar het wordt natuurlijk steeds duurder. Hè? Want Er, er ja, is nu één nou, gat in de begroting. Wat is het? Bijna 300 miljoen, uh, geloof ik. Daar weten we nog helemaal jaar, weet, jaar, Precies, weten we nog helemaal niet bij hoe dat gaat Elke keer als je een, uh, een deel sluit met soms een wisselend deel van de oppositie... Ja, dat geldt ook voor het sociaal alleenstel. Dat geldt ja. ook voor het onderwijs. Dan moet er geld bij. Maar ja, dat ja. heeft natuurlijk Blok ook slim geprobeerd om te zeggen... het zou wel prettig zijn als we zo'n deal hebben... dat we dan ook meteen met diezelfde partijen proberen... Ja, om een soort dat, akkoordje over hoe gaan we dat gat weer dichten. Ja, de, Begrotingsakkoord ja, willen ze dat, sluiten. Ja, ja. Maar kun je dan niet, moet, moeten dan de coalitiepartijen niet zeggen? Laten we nu gelijk doorpakken en laten we gewoon een nieuw kabinet maken. Laten we het kabinet uitbreiden met twee of drie partijen. Dan, dan hebben ze het geformaliseerd: die partijen waar ze toch mee moeten dealen. En dan maak je ze medeplichtig ook nog. Ja, maar ik zou niet weten. <laughs> ik bedoel, SGP en D66 kunnen misschien best een gelegenheidsdeal sluiten. Maar daar kan je toch onmiddellijk een onmogelijk kabinet mee gaan voeren. Nou, dan, ja, dan moet het CDA, D66 erbij, Die zijn zijn hebben acht ja. in de. Nou, ja. ik zou zeggen Elf het CDA dan, dan maar. Hè? Het CDA heeft ja. acht zetels in de eerste kamer. Nee. Nu nee. nog wel, binnenkort. In. Maar over een ja, jaar zijn er verkiezingen. Dat is waar, dan, dat is waar. Dat weer, dan moet je heel erg snel uh, zijn. Maar ja. acht dus, je ja, dat... Nee, wat ik ook wel begrepen heb, inderdaad. Dat is een soort voorstel, of in ieder geval gesuggereerd. Kunnen we niet verder een deal dus, sluiten? Dus, en de oppositiepartijen die dit akkoord gesloten hadden ook zoiets hadden van... ja, hallo, uh, jullie hebben zelf voor deze constructie gekozen. Komen jullie maar met voorstellen. Dan zullen we eens kijken wat we ervan vinden. En mm. je moet nu niet denken dat wij een soort over uh, uh, grote deal gaan sluiten. Gaan we, ga, gaat het nog ooit weer terugkomen uh, naar die goede of slechte oude ja. tijd? Als je nu gewoon weer eens een keer een kabinet hebt... wat uh, 90 zetels heeft of zo samen. Of misschien wel 100, zou zomaar. Ja, we je weet het niet. Dan is van de, deze hele nieuwe wereld in Den Haag meteen helemaal niets meer over. Zou, zou een, een parlement dat nog wel pikken? Kan het nog? Zou je nog terug kunnen van deze manier van werken? Ja, op zich heeft dit uh, kabinet in de Tweede Kamer natuurlijk een behoorlijk riante uh, meerderheid. Uh, we zitten inderdaad, de, de ingewikkelde situatie wordt uiteraard ja, veroorzaakt kamer. door die Eerste Kamer. Dat kan over anderhalf jaar uh, mm -hmm. uh, anders zijn. Als een, uh, of nog erger. Uh, <laughs> ja, of, wou ik zeggen, ja. of het, de, de, het verschil wordt, wordt nog groter. Het is natuurlijk wel zo dat politiek überhaupt en de voorkeuren van kiezers, maar daarmee zeg ik niks nieuws, steeds moeilijker te voorspellen worden. En dat daardoor ja, per definitie het politieke systeem een beetje instabiel wordt. En krijg je daardoor niet dat, uh, Diederik Samson hoorde ik dat ergens zeggen... die zei, eigenlijk is dit zo'n ontzettend goede manier van werken om niet alleen maar met dat rekensommetje van één eh, zetel extra... zodat ik er wat door krijg, maar om voor allerlei maatschappelijk belangrijke dingen... inderdaad een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Niet alleen de regeringspartijen, maar iedereen daaraan committeren. Want over twee jaar zit er misschien een andere regering. Hè? En dan zitten daar altijd mensen in die zich al gecommitteerd hebben... aan een aantal heel belangrijke zaken. Dus ja, hij pleit de, er blij Ja, daarvoor. maar dat grappige is dat ik een tijdje geleden ook met hem gesproken heb... Van, uh, naar aanleiding van, van, de, van de minderheid in de Eerste Kamer. En toen had hij precies hetzelfde verhaal. Ik denk, ja, dat, dat kan je allemaal en, en leuk... en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar als je vervolgens daar helemaal niet op handelt... en het is een beetje omgekeerd... alsof de coalitie eist van de oppositie... dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. Ik denk, dat is nou... En ja, uh, ja laten ze we gewoon wel wezen. Uh, Samson is gewoon heel erg blij met dit akkoord. Want is, het is ja. gewoon ja. in zijn richting uh, opgeschoven ja. een stuk. En dat brengt mij op het volgende punt... Wat je er ook over kunt zeggen, over die deals en die akkoorden, ze zullen moeizaam voor de poorten van de hel weggesleept moeten worden. Wat doet dit aan de verhouding tussen VVD en PvdA? Want nu is de PvdA er goed uitgekomen, is het voor de VVD slikken, straks is het andersom. Dan, ik, ik heb steeds het beeld voor een stukje ijzerdraad... wat steeds gebogen wordt. Op een gegeven moment knapt het. Ja, maar ja, ik hoor toch ook wel opgeluchte geluiden in de VVD. Want B Blok is, hoe je het ook wendt of keert, wel een van hun frontmannen. Mm. En als die hier uh, helemaal gehavend uh, uitgekomen was, dan hadden uh, ja, ze echt een probleem gehad. Ja, maar dan, dus dan gaat het over de persoon. Gehad. Maar nu ja, even ja, inhoudelijk. Ja. Inhoudelijk ja, is, okay. tendeert dit uh, akkoord natuurlijk veel meer naar wat de Partij van de Arbeid uh, toch al wilde. De volgende Wacht. maart in april, dan liggen de CPB-cijfers. Die komen 28 februari. Dat kunnen we onthouden, want dan treedt de pauze af en dan krijgen we CPB-cijfers. Dat je me nou. Ja, en, Breaking uh, news. Stop en, de pers. En, ja. en dan, uh, da, dan, dan weten we in ieder geval wat er nodig is aan nieuw, eventueel ja. nieuwe bezuinigingen. Met name voor 2014. En dat wordt ook een enorme opgave voor het kabinet. Ja. En uh, dan moet die rekensom die we ja, hebben. Maar wat denk jij dat het aan de worden. verhoudingen doet, Nienke? Deze, al deze deals? Ik denk niet dat het per se slecht is. Je kan ja. ook zeggen: het verbroedert weer. Elke keer moeten ze weer samen iets slechts hebben. En weet je, uiteindelijk is het ook wel weer zo dat. Dat is ook een beetje een cliché, maar niemand, ook geen enkele partij, zit op dit moment op verkiezingen te wachten. Nee, nee, nee. nee en uiteindelijk gaat het om de, om, om de tochten ook de positie van de beide partijleiders. Ja. He. Het gaat natuurlijk uiteindelijk het gaat om Stef Blok, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om het kabinet uh, van Mark ja. Rutte, wat hij samen met Diederik Samson in elkaar heeft gezet, en wat nu een klein beetje uh, lucht heeft gekregen. Ja. Dus ik denk dat eerlijk gezegd de coalitie wel uh, alle beide partijen dat, dat uh, we blij zijn met dit. Ja, ook. We, hebben, we vullen nu ook heel politiek in. Maar laat we ook niet vergeten. 9000 werklozen komen er in de bouw elke maand ja. bij. En dat is natuurlijk echt een uh, heel groot probleem. En inderdaad als je het land nu in, een soort, uh, in verkiezingen zou storten. Dat zou echt heel dramatisch zijn. Ja. Ja. Maar inderdaad, die, die discussie over de bezuinigingen... dat ja. wordt de grote discussie. En dan, ja. dan, dan, daarvoor dwijnt ja. ja. het leenstelsel bij. En ja. die bezuinigingen die steeds groter worden... omdat, zoals Bram van Ooyek net al zei... elke deal kost een hoop geld. Dus per deal 2 miljard. Nou, tel, tel maar op, er komt er nog 12 miljard bij. Ja. Bij het tekort wat we nu al hebben. Ja, en, je ziet en dat gaat de zaak toch onder druk zetten? Want dan gaat de VVD pleiten voor bezuinigingen... waar de PvdA echt nee tegen moet gaan zeggen. Ja, dat gaat de zaak verder onder druk zetten. En het, het meer fundamentele debat zal gaan over die 15 miljard bezuinigingen... en hoe dat de economie beïnvloedt... en of dat niet een vicieuze cirkel naar beneden wordt... waarin we steeds meer werkelozen krijgen... waardoor we er steeds meer geld aan uitkeringen kwijt zijn, et cetera, et cetera. Ik verwacht de komende maanden dat daarover het uiteindelijk... Nienke de Zoete zegt, daar zal het sociaal leenstelsel bij verbleken. Uh, dat zou zomaar kunnen. Ja, Henk Kamp heeft al vanmorgen weer een aftra aftrap gegeven. Dat was bij een bijeenkomst met hem en waar hij inderdaad weer Over zei... Over die cbs cijfers Ja, ik bedoel, het ging niet helemaal op de 3%-discussie in... maar wel, bezuinigingen zijn goed. We moeten het nu kort niet laten oplopen. Dus. Ja, goed, de mensen zijn geslepen wat dat betreft. Oké, okay, heel hartelijk bedankt. Bram van Ooyik, uh, fractievoorzitter van GroenLinks... Nienke de Zoete van de Nos en Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad... Dit was de villa vanuit Den Haag. En wij zijn er maandag weer vanuit Hilversum om half vier. En daar in Hilversum zit, als het goed is, Tim Overdiek voor het Radio 1-journaal. Goedemiddag. Doe je straks uh, voorzichtig op weg naar huis? Ja, Vond het, uh, het ziet er niet best uit. Ja, nou Blijf Dank in ieder geval luisteren uh, ja. naar het Radio 1-journaal... voor de Zeker. actuele situatie in de avondspits. Maar blijf ook luisteren, want we zijn bezig met een verhaal... over een groot beveiligingslek. Computers in Nederland die zijn ge gehackt. Um, er is uh, een embargo voor dit verhaal tot vijf uur. Dan brengen we het complete verhaal. Maar bij deze vasten. Tipje van de sluier. We beginnen zoals elke dag om drie over half vijf Na de hoofdpunten van het nieuws en u krijgt u van Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. Corporaties zullen volgend jaar veel minder huizen bouwen als gevolg van het nieuwe woningakkoord. Ze zullen in 2014 uitkomen op zo'n 10.000 tot 13.500 nieuwe woningen, heeft corporatiekoepel Koepel Edes laten becijferen.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 ANB Verkeersinformatie valt op zich mee in deze avondspits. Bij Amsterdam verloopt de avondspits wel druk. Maar dat had te maken met een aanrijding op de A10 Zuid richting Amersfoort. Bij Duivendrecht. De rijstroken zijn wel weer vrij. Fieden vanaf Westpoort tot aan Duivendrecht 12 kilometer. En dat betekent ook dat de A1 richting Amsterdam... en de A4 richting Amsterdam ook behoorlijk zijn volgelopen. Fieden van zo'n 7 tot 9 kilometer daar. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Nederweert, 4 kilometer vider, de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een aanrijding geweest bij Bunnik, 2 kilometer vider, de linkerrijstrook is dicht. En een stuk verderop, een vrij lange file nog tussen veenendaal west en de afrit Wageningen, 7 kilometer. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant.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 of fopspeen van een terugtredende overheid. Zelf zorgen voor uw ouders? Vanavond in Meldpunt bij Max om 5,5 acht, Nederland 2. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag, glijdt u met ons mee. Deze winterse namiddag hebben wij verslaggevers op heel veel verschillende plekken in het land. Niet alleen om verslag te doen van sneeuw en ijzel met de bijbehorende ellende... maar ook voor een verslag van het debat in de Tweede Kamer bijvoorbeeld over boren in Groningen. U kent de ellende die daarbij hoort. We ontkomen niet aan de triple dip. Niet alles is kommer en kwel. We zijn bij het tennis in Rotterdam, bij het voetbal in Amsterdam... en voor een fijne valentijn gaan we op zoek naar een mooie tatoeage... Happy Valentine. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen ergens in het midden van het land bij Menno Reemmeijer. Goedemiddag, Menno. Goedemiddag, Tim. Het viel op zich wel mee, zei Benant Zwaan net van de AWB met ja. die spits. Maar jij bent ergens op de weg, buiten Hilversum. Waar ben je? Ik, ik, ik hoorde het ook uh, zeggen en ik moet, moet zeggen, het valt mij ook mee. Uh, we zijn vertrokken vanuit Hilversum, een beetje in het midden van het land. Uh, je moet uh, ook nog wel de plekken kunnen bereiken. Uh, en het, het sneeuwt, maar toen wij weggingen, eerder vanmiddag al, want we zijn een beetje rond gaan rijden, toen regende het echt ijs in Hilversum. En ook op de weg eh, naar Baren. Want daar zijn we uiteindelijk eh, inmiddels aangekomen. Daar regent het ook. Nu weer overgegaan in, in sneeuw. Ik moet zeggen onderweg viel het wel mee. Eh, wat me vooral opviel is dat iedereen zich eh, aanpaste aan de, aan de omstandigheden. Dus niet hard rijden, afstand houden. Eh, de wegen werden wel wit en soms ook eh, leek het een beetje glad. Maar kennelijk doet het zout toch eh, zijn werk. We zijn inmiddels bij eh, Rijkswaterstaat, bij de zoutstrooiers. En dan gaan we zometeen eens eh, mee Praten, want we zien hier al die st strooiwagens bij de, bij de loodsen staan. Dus ik heb niet de indruk dat ze nu al gaan strooien, zijn. maar dat horen we zo meteen wel. Gaan we door, Menno Reemeijer. Dankjewel. Niet onwettig, wel onwenselijk. Dat is de titel van het rapport dat het gedrag van ex-bestuurders van onderwijsinstelling Amarantis onderzocht. Acht concrete situaties zijn er uitgeplozen. En bij zeven daarvan heeft de commissie geconstateerd dat de wet niet is overtreden. Bij één geval is dat nog onduidelijk. Vanmiddag presenteerde commissievoorzitter Femke Halsema het rapport aan onderwijsminister Bussemaker. Verslaggever Marcel Bril. Een ruime lease regeling voor auto's. Een woning van een directeur die opgeknapt werd door bedrijven die ook voor amaranthes werkten. Femke Halsema heeft een gemengd gevoel bij wat ze allemaal tegen is gekomen de afgelopen maanden. Nou, ten dele uh, bleek natuurlijk ook dat er minder aan de hand was dan in de signalen werd vermeld. Uh, we hebben geen strafbare feiten vastgesteld en dat is natuurlijk ook goed nieuws. Het neemt niet weg dat we af en toe wel geconfronteerd zijn met gedrag dat wij onwenselijk vinden in het onderwijs. En daar schrik je wel een beetje van. De opdrachtgever van het onderzoek is minister Bussemaker. En dat het onwenselijk is, ja, dat vind ik toch wel buitengewoon pijnlijk, want er zijn wel veel voorbeelden van bestuurders... die eigenlijk de grens van wat wettelijk mag hebben opgezocht. Terwijl ik graag zou zien dat men veel meer na zou denken... wat betekent het om een goed bestuurder in het onderwijs uh, te zijn... en een voorbeeld voor je docenten en je leerlingen of studenten te zijn. Hoe pijnlijk ook, de minister legt zich erbij neer... dat er aan die zeven gevallen niks meer te doen is. Wellicht is dat anders bij dat ene twijfelgeval. Femke Halsema over wat zij over die kwestie weet. Wat wij weten is dat Amarantes um, een bedrag van een kwart miljoen... Um, heeft betaald ten gunste van een bouwproject uh, in Amsterdam. Dat project is uiteindelijk niet doorgegaan. Wij weten niet... Um, uh, wat voor verplichtingen er tegenover dat bedrag hebben gestaan. En dat kunnen wij niet nagaan omdat wij geen dwangmiddelen hebben als uh, commissie. Uh, wij kunnen bijvoorbeeld het betrokken bedrijf niet dwingen om, een om hun boeken volledig openbaar te maken. Dat kunnen alleen een beperkt aantal instanties in Nederland zoals het Openbaar Ministerie. En daarbij bij het Openbaar Ministerie heeft Bussenmaker maken dit geval neergelegd. En als blijkt dat hier wel strafbare feiten zijn gepleegd, dan gaat ze ook aangifte doen. Ik heb de hoop dat het uh, OM daar uh, nog wel een aantal stappen kan zetten. Want ik vind dat in alle gevallen de onderste steen boven moet. Het is niet toelaatbaar um, dat mensen weg zouden kunnen komen die wel strafbare feiten gepleegd hebben. Als dat niet uh, helemaal tot de grond toe is uitgezocht. Bestuurders die slim gebruik hebben gemaakt van de regels. De vraag komt er natuurlijk op, moeten de regels dan niet strenger? Femke Halsema. Dat kun je inderdaad zeggen, maar de vraag is of je die weg zou moeten gaan... als dat zou betekenen dat je boekwerken van lease-regelingen zou moeten maken. Wat je eigenlijk wenst in de publieke sector, dat zijn mensen... en dat is ook de meerderheid van de onderwijsbestuurders... dat zijn mensen die zich er heel erg goed van bewust zijn... dat dit soort regelingen niet bedoeld zijn om geheel uit te putten. Maar dat je een publieke taak uh, vervult die buitengewoon eervol is... die van groot belang is en waarbij je er vooral bent om dienstbaar te zijn... aan de mensen in de klas. Toch gaat er wel iets veranderen. De minister wil bijvoorbeeld dat iedere onderwijsbestuurder een eet af gaat leggen. Een eet waarin je aangeeft dat je, nou ja, zoals ministers en ambtenaren ook een eet afleggen, waarin je aangeeft dat je geen middelen zal gebruiken die oneigenlijk zijn voor het behalen van je doel. En je wil zorgen in het geval van onderwijsbestuurders dat je dienstbaar bent en dat je hoofdtaak is om goed onderwijs te organiseren. Aldres-minister Bussenmaker van Onderwijs en haar staatssecretaris, Sander Dekker van Onderwijs, die kreeg vandaag een ander rapport. Die kreeg een advies van de Onderwijsraad en daarin werd gesteld, de komende vijf jaar worden er duizend basisscholen opgedoekt. En die eh, duizend scholen, zo is het advies, die moeten dicht omdat ze minder dan honderd leerlingen hebben. En volgens voorzitter Geert Ten Dam van de Onderwijsraad is dat te weinig. Scholen van onder de 100 en zelfs onder de 200 leerlingen... zijn veel vaker zwak dan grotere scholen. En tegelijkertijd kosten kleine scholen soms het drievoudige... van een school die 100 of meer leerlingen heeft... Dus als we dan zien dat het aantal leerlingen in Nederland gigantisch aan dalen is... en dat daarmee ook de kosten stijgen zonder dat dat er goede komt aan de onderwijskwaliteit... in tekendeel zelfs, is, er, is dat in feite een onhoudbare situatie. Ja, ze zijn duur en ze zijn kwetsbaar, maar tegelijkertijd moeten we er natuurlijk ook voor zorgen... dat het onderwijs bereikbaar is, ook in de gebieden waar we te maken hebben met Krimp. De bekostiging in Nederland is uh, ingesteld op 25 leerlingen, Nou, met 100 leerlingen kan je vier combinatiegroepen maken. Dat is voor een leerkracht heel goed te behapstukken. Want dat betekent dat je een klas hebt met 25 leerlingen... die uit niet meer dan twee jaarlaken bestaat. En dat komt de kwaliteit ten goede. Gaat dit hem dan worden, die opheffingsnorm van 100 leerlingen per school? Nou, dat is natuurlijk de meest ingrijpende aanbeveling vandaag van de Onderwijsraad. Ik wil dat uh, eerst bespreken, ook met uh, de scholen. Met wethoudersonderwijs die net als ik verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs in die gebieden. Met de leraren, met de ouders. Want ik weet hoe ingrijpend het kan zijn. Het samengaan van scholen. Van een uh, verschillende kleur. Soms van verschillende kleur. Daar zit ook iets van emotie achter. Dus het is mij nu te vroeg om te zeggen, we gaan het op die manier doen. Maar dat er meer nodig is dan alleen maar het weghalen van een paar belemmeringen voor samenwerking... Uh, is mij ook wel duidelijk. Hoeveel scholen gaan er binnen al zienbare tijd dicht? Als wij de grens van 100 hanteren, betekent dat in 2019... zou dat duizend scholen betreffen. En dat is pak een beet 14% van onze basisscholen. Dat hakt er wel in. Ja, dat is heel ingrijpend. Is het nou goed of juist slecht voor het platteland? Ze leveren in op het punt van toegankelijkheid. Maar... We hebben berekend dat ook in de nieuwe situatie voor 90% van de leerlingen een school binnen een kilometer afstand blijft. En voor 3% van de leerlingen kan dat maximaal 2, 3 kilometer gaan betekenen. Dat is overbrugbaar. Valt er op termijn nog wel iets te kiezen voor ouders die graag hun school willen van hun eigen signatuur, hun eigen keuze? Daar is het mij uiteindelijk om te doen. Zorgen dat ook ouders in die gebieden straks nog wat te kiezen hebben. Want ik zie nu dat soms in de gemeente twee scholen zijn die allebei te maken hebben met krimp. Maar doordat ze niet kunnen samenwerken of soms niet willen samenwerken, uiteindelijk allebei omvallen. En dan hebben we in die gemeente straks helemaal geen onderwijs meer en valt er voor ouders niets te kiezen. Want dus staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Met de sluiting van die duizend kleine scholen zou de overheid zo'n 100 miljoen euro kunnen besparen. We gaan terug naar Menno Rehmeijer, die op pad is in het midden van het land... om eens even te kijken wat de ellende is die hoort bij de sneeuw en ijzer. ijzel. de wegen hebben we nog niet zo heel veel grote files gehoord, Menno. Maar je was aangekomen bij de strooiwagens van Rijkswaterstaat. Ja. Zijn ze daar druk mee? Nou, eh, ik zie de meeste wagens, ik zei het al eerder, bij de lood staan. Ik zie binnen zie ik mannen in oranje jassen. Eh, ik Daar ook nog één wagen die... Eh, ik denk dat u komt zeker net terug... Ja, het wordt nou uh, een beetje te druk op de weg, hè. Dan uh, ja, moeten we naar de spits weer. Was het op de weg? Ja, slecht, hoor. Heel veel ijzel. Ja, je ziet aan de voorkant van de auto zit allemaal ijs op. Ja, de, de schuiven zit allemaal ijs op. Ja, ja dat is uh, slecht te doen, nou, hoor. En ze zeggen, strooien helpt dan niet? Nee, ja, voorstrooien wel. Ja, de voorstrooi, maar je schuift nou niet veel, hoor. Want het uh, groeit allemaal vast. Jo. De kantine... Bij Rijkswaterstaat, bij Baren, langs de A1. Is het vol? Goedemiddag. Druk geweest vandaag? Z zitten de mannen in oranje jassen eh, en schudden, ik knik in ieder geval van ja. Derde Smits van Rijkswaterstaat. De mannen zitten binnen, want in de spits wordt niet zozeer gestrooid. Ze hebben het vanmiddag al gedaan. Ja, ze zijn al een paar keer in de geweest met uh, sneeuwschuivers en uh, zout. En uh, lichte aardig uh, wat zout nu. En uh, het verkeer moet nu eigenlijk het werk gaan doen van het zout. En uh, ja, ook met de spits als het helemaal vast staat... dan kunnen we met zoutwagens en uh, sneeuw, sneeuwploeg ook niet uh, erdoorheen. Dus we hebben het eigenlijk begaanbaar gemaakt uh, tot het overgereden kan worden. En na de spits dan, uh, gaat het hele circus weer de weg op om uh, de rest uh, schoon te maken. Uh, en zo. Ik vroeg het net de chauffeur al van een wagen die net terugkwam. Uh, hij vertelde, het is, een, uh, het is niet best op de weg. Maar ik zei, strooien helpt dan toch niet bij IJssel? Uh, het helpt wel, want het brengt natuurlijk altijd het ijs af, want het, het, het doodt. Maar het is heel hard En als het echt gaat regenen, kan het zout ook weer weggespoeld worden. Ja, dan is het zout weg. Dan moet je weer nieuw zout hebben. Zo simpel ligt het eigenlijk. Want er komt bijna ijs uit de lucht vallen. Ja, je hoort het gewoon op de auto vallen, inderdaad. Ja, en de ijs, dat is ja, sowieso altijd gevaarlijk. Want je ziet er niet dat het glad is. Maar op het moment dat je het merkt, dan is het vaak te laat. En ja, we doen er alles aan om het zo min mogelijk hinder te ...hebben voor de automobilisten. Uh... Nou, Tim, je hoort het, uh, na de spits dan gaan uh, de mannen weer de weg op. Hoe laat is dat ongeveer? Uh, dat wordt er gekeken vanuit de verkeerscentrale hoe druk het is. Uh, en uh, of inderdaad uh, de vatwagens met staat kunnen gaan rijden. En dat zou meestal zijn, uh, u, denk ik een uurtje of zeven, dat de echte spits uh, weg is. Misschien niet eerder, misschien wat later, maar dan uh, gaan we zeker weer de weg op. Nou, succes straks dan. Uh, wij gaan verder naar uh, richting Hoevelaken. Want de bergers, hoe gaat het daarmee, die de auto's van de weg afhalen? Kijken of het daar druk is. Goeie reis, doe voorzichtig Menno, dank Straks de dure monstrans van het Utrechtse Katerijnenconvent is teruggevonden. Eerste situatie op de Nederlandse wegen. Wijnland-Zwaan verandert dit per half uur? Uh, ja, dat uh, zal wel zo zijn. Maar uh, het is wel zo dat het algemene beeld is dat het de meeste files rond Amsterdam staan. In de rest van de randstad valt het hartstikke mee. is veel minder sneeuw gevallen dan verwacht. Maar rond Amsterdam is het wel heel druk. Had ook te maken met een aanrijding op de A10 Zuid. En daar staat dan de langste file richting Amersfoort voor Duivendrecht: 12 kilometer. Dit is het NOS-Journaal, met Tim Overdijk. De politie heeft drie mannen aangehouden... die worden verdacht van het stelen van de monstrans... uit het Catharijnen-convent in Utrecht. En ook de monstrans zelf is teruggevonden. Thomas Aling van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, kwam, hoe, kwam, hoe kwam de politie de verdachte op het spoor? Ja, 29 januari is deze beroving geweest. Nou, gelijk goed op ingezet. Veel rechercheurs hebben de zaak onderzocht. Beelden bekeken, getuigen gehoord. Op een gegeven moment uh, kwamen mogelijke verdachten naar voren... waar fors op werd ingezet. Nou, gisteren hebben we heel veel in de media aangegeven... wat er nou precies aan het zoeken waren. We de beelden? Precies, de beelden inderdaad. En andere informatie over de scooter. Nou, en, en door deze informatie kwam het onderzoek in de stroomversnelling. En, en wij zaten al dicht bij deze man... en die zagen wij vervolgens uh, met een auto wegrijden. Sterker nog, even daarvoor... Werd dus iets ingeladen in de auto. En die auto reed weg. Die is aan de kant gezet op de A27 bij Gorgum. En nou, in de kofferbak lag, dus die monstrans. Erg fijn dat die daarin lag. En die drie mannen zijn uiteraard direct aangehouden. En die werden waarschijnlijk een beetje zenuwachtig van het vrijgeven van die beelden gisteravond. Ja, we hebben natuurlijk heel veel informatie erover gegeven. Nog eens een keer een beloning uitgeloofd door de verzekeringsmaatschappij. Dus ja, we gaan natuurlijk aan de mannen zelf vragen. Um, maar ja, waarschijnlijk is dat wel een belangrijke oorzaak geweest van hun bewegingen. En daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Dan de monstrant zelf in de kofferbak. Hoe heeft u die aangetroffen? Uh, die was uh, in een plastic zak gewikkeld. Nou, ze gaan er niet echt heel kunstzinnig mee om. He. Dat <laughs> zie je al uh, tijdens het, uh, de beroving natuurlijk. Dat, Dat is heel geklumeld. Precies, en die tastie was veel te klein. Daar is hij ingepropt en dat lukte weer niet. En vervolgens is hij dus door die ruit heen gestapt. Het liet hij hem ook nog eens een keer vallen. Dus ja, grof mee te werk gegaan. Helaas heeft dat wel zijn spoor achtergelaten op deze monstrans. Maar gelukkig is hij wel uh, terug. En grotendeels terug, moet ik daarbij zeggen. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Grotendeels terug? Grotendeels terug, er mist waarschijnlijk nog een onderdeel. Dat zijn we nu nog aan het onderzoeken. En er zijn ook onderdelen daarachter gelaten. Want het personeel wat daar liep bij het museum... heeft een tas afgepakt van die mannen. En daar zaten ook onderdelen in van de monstrans. Dus eigenlijk was die al niet compleet, dus slecht verkoopbaar... En nou ja, nu hebben we gelukkig helemaal binnen. Ja, hij moet nog wel gerestaureerd worden. Want hij is dus niet gehavend nee. niet helemaal goed uit de strijd gekomen. Blijf even hangen, meneer Arling. Ik heb nog wat andere ja? vraag voor u. Maar we gaan even naar Marieke van Schijndel. Goedemiddag. Dag, hallo. Directeur van Museum Katharijnen Convent. Uh, hij is terug. Hebt u de schalen kunnen bekijken? Ja, we hebben hem vanochtend bekeken. En hij is inderdaad wat gehavend. Maar ook naar, ons, naar onze inschatting goed te restaureren. Dus daar zijn we gelukkig mee. U bent een tevreden mens, neem ik aan dan. Ja, heel erg tevreden en ook heel erg dankbaar. En ontzettend onder de indruk van het werk wat de politie heeft geleverd. En hebt u hem ook alweer in uw bezit? Hij is nog bij de politie. Hij wordt nog na de onderzoek gedaan. Oh, meneer Arling? Ja, dat is sporenonderzoek. We zijn aan het kijken of er nog specifieke sporen op zitten. Dat moet ik heel voorzichtig worden gedaan door onze forensische opsporing Ja, zodra dat klaar is, willen we zo snel mogelijk... natuurlijk deze monstrans weer teruggeven. Want dan kan er gerepareerd worden. Oké, okay, en uh, mevrouw uh, Van Schijndel, gaat u dan de Monstrans meteen weer door het tentoonstellen? Uh, ja, wij hopen de Monstrans in het voorjaar weer te laten zien aan het publiek. En, en gaat dat op een andere manier, met een betere beveiliging? Uh, daar zijn we nu naar aan het kijken, uiteraard. Want het bleek uh, uiteindelijk wel heel erg eenvoudig om dat ding met weliswaar grof geweld met de grote hamer uh, te ontvreemden. Um, ja, ja en nee. Tegelijkertijd zie je ook dat we in staat zijn geweest... om een deel van de monstrans ook uh, nou ja, tegen te houden. En, en dat er ook DNA-samples daardoor uh, achter zijn gebleven. Uh, nou, maar is nou, hij is meegenomen maar... en door knulligheid van, de, van degene die hem weghaalde... is er wat achtergebleven. U, uiteindelijk heeft er niemand, als ik kijk naar de beelden... echt geprobeerd en echt uh, actie ondernomen om de man te stoppen. Nou, dat is niet waar. Uh, door uh, ingrijpen van de medewerkers... Uh, uh, is een deel van de monstrans achtergebleven. En daar zijn we heel erg blij mee. En uiteraard is het wel zo in zo'n situatie. Dat doen we altijd. Kijken we natuurlijk naar de veiligheidssituatie... en wat nodig is om daaraan te verbeteren. Zeker. En de veiligheid van de mensen gaat natuurlijk voor... in dat opzicht. Een verhaal met een goede afloop. Mevrouw van Schijndel van het Museum Katerijne Convent. Ik dank u hartelijk. En ook uh, Thomas Aaling van de politie in Utrecht. Dank u wel. Dan gaan we verder met het weer. Willemijn Hubert. Goedemiddag. Uh, we gaan even niet verder kijken, Willemijn, dan onze neus lang is. Wat is nee. de actuele weersituatie in het land als we de verschillende gebieden even langslopen? Um, het is redelijk divers qua weerbeeld. Maar eigenlijk geldt wel voor het hele land nog steeds een uh, waarschuwing. Pas op, want het kan glad zijn. Het zij door sneeuw, het zij door ijzel. Op dit moment ligt er een, uh, nog steeds een aanzienlijk neerslaggebied boven het land. Met een relatief smalle ijzelstrook. Dus een beetje van Flevoland richting het zuidoosten uitstrekt. Aan de. Uh, westkant ervan, zeg maar richting de zee, daarachter valt er echt sneeuw. Daar is de ijzel eigenlijk zo goed als weg. En aan de oostkant ervan, in de richting van Groningen, Drenthe, Friesland... daar begint het nu ook langzamerhand wat licht te sneeuwen. Soms in combinatie met regen, dus dat kan ook daar spekgladde situaties opleveren. En voor delen van het land, met name de westelijke delen, geldt nog steeds code oranje. Alleen in Zeeland is dat inmiddels weer terugveranderd naar code... Geel, daar is de kans op ijzel dan echt uh, verdwenen. En ik verwacht wel dat de kans op gladheid in de loop van de nacht steeds uh, kleiner wordt. Maar zeker in het midden- en oosten echt nog wel aanhoudt. En zelfs morgenochtend nog wel in het uh, noordoosten van het land. Er kan ook nog steeds wel wat neerslag vallen in de vorm van sneeuw. Ja, hoe is dat morgenochtend voor de ochtendspits als die op gang komt? Ja, nou, ik denk nog het blijft, blijft oppassen natuurlijk, want die, die grond die is nog steeds heel erg uh, koud. Het is morgen ook in de ochtend al wel wat droger, behalve dus in de noordoostelijke helft. Eigenlijk de oostelijke helft van het land waar af en toe nog wat neerslag kan vallen. Maar gedurende de dag, en ook dus in de ochtend, kan er nog wel wat motregen vallen. Dus ja, dat valt dan nog steeds op een toch wel koude grond. Ja, nou, dus bij de, de kans spiegel. op gladheid neemt wel af, maar het blijft dus echt oppassen. Te weg. Willemijn Hubert, dankjewel. Edward Sharp en de Magnetic Zeros. whom? Op weg naar huis is ook het motto voor de politiemissie in Kunduz. Op 1 juli wordt het trainingscentrum overgedragen aan de Afghanen. Die zijn dan volledig verantwoordelijk voor de opleiding. De Nederlanders blijven tot volgend jaar en houden nog een oogje in het zeil. En daarmee lijkt dan een eind gekomen voor een Nederlandse missie... die met zoveel politieke onrust was begonnen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Afghanistan heeft voor veel beroering in de Nederlandse politiek gezorgd. De ruzie over de verlenging van de missie in Oeroesgan veroorzaakte de val van het kabinet Balken en de Bos. Om internationaal gezichtsverlies te beperken wilde het gedoogkabinet Rutte 1 opnieuw naar Afghanistan. En om zich te vergewissen van de steun van GroenLinks D66 en de ChristenUnie, werden er stevige concessies gedaan. Het moest geen vechtmissie worden, ook geen opbouwmissie, maar een politiemissie. Minister Opstelten was hij de afgelopen dagen op bezoek. Hij kan zich helemaal vinden in die doelstelling. Je ziet dat in de visie van de Afghanen... ook een minister van Binnenlandse Zaken die mij dat verteld heeft... Men tot de wil komt en ook ziet dat het gebeurt dat er een, een burgergerichte politie hier moet komen. Het plan voor een politietrainingsmissie werd aanvankelijk met skepsis ontvangen. Hoe kan je mensen trainen voor het gewone politiewerk in een land waar geweld aan de orde van de dag is? Nationaal korpschef Bouwman. Nou laat ik nou eens beginnen met te zeggen dat een aantal jaren geleden ik wel sceptisch was over de vraag of dit een succesvolle missie kon zijn of niet. Maar het mooie van het verhaal is nu ik er geweest ben, uh, zie ik dat er vorderingen gemaakt worden. En niet alleen dat er wordt uitgeleerd en dat heeft niets te maken met het leren schieten of iets anders. Maar het is het middelmanagement, het hoger management, wat echt les krijgt en overgedragen krijgt wat er nodig is om een goede politieorganisatie te maken. Een politieorganisatie die op den duur zich zou kunnen vergelijken met een gewoon een democratische politiemacht. De Nederlandse trainingsmissie is erop gericht... dat de Afghanen straks volledig zelfstandig hun opleiding kunnen draaien. In juli worden trainingscentra aan hen overgedragen... En nu al zijn de Nederlanders niet meer betrokken bij de training... maar coachen enkel de Afghanen die de trainingen geven. Michel Us, hoofd van de Europese politiemissie in Kunduz. Als we praten over community policing... dan uh, gaat het over attitude wat de politie heeft ten opzichte van de, van de samenleving. En dat betekent dat ze interactie moeten aangaan met, uh, met de samenleving. Dat ze moeten luisteren wat voor problemen zijn... en afhankelijk daarvan hun politiestrategie gaan bepalen... Uh, en dat is het grote verschil met het militair, want die zijn toch meer voor de veiligheid en uh, voor het uh, gevecht, zeg maar. Uh, dus dat is een hele andere inslag. Maar hoe past dat in de realiteit van Afghanistan nu? Dat past heel goed, want het is, ze zitten in de transitiefase. Uh, in het begin was de politie ook anders, maar toen was de veiligheidssituatie ook anders. Nu uh, verbetert die en je ziet ook dat de politie daarin mee ontwikkelt naar een veel meer civiele politie. Daarnaast trainen Nederlanders de openbaar aanklagers, advocaten en rechters in het gebied. Die aanpak staat inmiddels bekend als de Dutch Approach, die als voorbeeld voor de rest van Afghanistan moet dienen. Maar de tijd dringt. Volgend jaar wil de NAVO zoveel mogelijk troepen terugtrekken. En dat betekent ook dat een groot deel van de Europese politietrainers naar huis zullen gaan. Deelman, de tweede man van Eupol. Helemaal weggaan, dat, dat lijkt me uitgesloten. Je moet dit land niet uh, achterlaten in, in uh, de situatie waarin het nu verkeert. Het heeft nog hulp en steun nodig. En dat uh, moet de internationale gemeenschap denk ik ook aan Afghanistan uh, willen toedelen. Geweld is nog altijd aan de orde van de dag. En de samenleving is van corruptie doortrokken. De vraag is dus of het verantwoord is om zo snel al te vertrekken. Michiel Breiveld, meer details in het dossier Afghanistan op onze website NWS.nl. Zo direct schuift Jeroen Wollars aan bij mij in de studio. Dan gaat het over cybercriminelen die gevoelige gegevens hebben gestolen... van heel veel Nederlandse bedrijven. Blijf luisteren, tot zo.